Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1104 uur 2 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen, maar liefst 17 werkjes liggen voor je klaar. En de eerste is een nieuwe voor dit programma. De artiest, die kennen we al, Mark Barnes, En zijn CD Storm of Solace, die is een gloedje, gloedje nieuw voor dit programma. Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.eu. En dan wens ik je heel veel luisterplezier.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 Ik te quiero verde, verde, deze zij. yo a ti te quiero verde Oh padre, ¿dónde je? Dime, ¿Dónde está, ¿dónde está esa niña amada? Cuántas veces la veré, cuántas veces la Wat verde hey, Que yo te quiero verde, sí, sí Que yo te quiero verde, ya, ya, yo a ti te quiero verde. Yo te quiero ver, de Zai Zai, yo te quiero verde. Ik wil geen trabaat, oh, ik wil het vrijage. Ik wil het vandaag nog genaderen. Ik wil het vandaag nog een keer trabaat, ik wil het vandaag nog een keer trabaat. Ik Ни то травушку не куся, ни то я ей не сожни, Ни то травушку, не куся, ни то я ей не сожни, ни то девушку не любит, ни то замуж не бери